Als kan je het werk niet zo niet doen. Dit is mijn woonplek. En het is net alsof het nu helemaal overgenomen is door anderen. Ik heb niks meer te vertellen. Door instortingsgevaar wordt een groot deel van de sloop met de hand gedaan. Wat de oorzaak was van die enorme explosie is nog steeds niet bekend... maar mogelijk speelt een gaslek een rol. Het is nog steeds ellende in de Alpen. Opnieuw is het weer heel slecht daar. Het sneeuwt enorm en daarom is het lawinegevaar groot. En breidt dat in steeds meer plekken uit. Ook nu in de Franse Alpen. In het skiplaatsje val waar veel Nederlanders zitten, is ook vandaag het skigebied gesloten. En het wordt er niet bepaald leuker op, zegt deze Nederlandse vakantieganger. Veel wintersporters hier in val Thorens in Frankrijk hebben toch wel flink de pest erin. Want ja, het dorpje is klein. Je kan verder niet zoveel doen behalve skiën. Dan wordt het toch maar koffie drinken in een tentje of naar het zwembad. Maar ja, ja, dat doen zoveel mensen. Dat zit ook helemaal vol. En dan sporten voetbal AZ komt vanavond in actie... in de Conference League. De Alkmaarders zijn nog als enige over in Europa. Tegenstander is FC Noah uit Armenië. Je sportverslaggever Riepke Bakker. Dit mag vanavond geen probleem zijn voor AZ. Want Armenië is een heel klein voetballand. De nummer 105 van de FIFA-ranking. En dan is FC Noah slechts de nummer 5 van de Armeense competitie. De wedstrijd begint over drie kwartier in Armenië. En dan nog het weer van weer Plaza. Het is grijs, maar overwegend droog en een graad of vier. Morgen is bewolkt, regenachtig en dan max 9 graden. Het is er nog één wat langere file. Op de A15 Ridderkerk-Gorkum bij Sliedrecht Oost... kom je in 6 kilometer met een uur vertraging. En flitsers niet gezien. Hey, een plak op de spelen. Brons voor Kjeld Nuis. Ja, dat gaan we vieren met goede muziek. Hier is Ed Sheeran en Sapphire. You, you music, you music. You your no back but look at you tonight the lights your face your eyes exploding like fire what's in the sky Set fire to your body while you're pushing on me don't you win the party i could do this all week we'll be dancing till the morning go to baby won't sleep come to chama chama kiss it down.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 Jammer, jammer, kies daar weer Q-Music Sapphire. Maakt het vier minuutjes over zes. Het is de Q-middagshow van donderdag. Daar Bram. En daar Tom. Ja, Jan stuurt ons een berichtje via de Q-Music app. Mannen, hoe is het met Domin? na het bijten van een politiepaard? Ja, dat klopt. Ja, had de afgelopen weken een politiepaard gebeten. Waardoor die uh, ja, niet de middagshow kan doen. zit uh, Hij zit vast en daarom uh, zitten wij nu op zijn plek. Uh, vandaag sowieso nog. Ik heb gehoord dat Domien uh, elk moment wel weer vrij kan komen. Je is een advocaat, toch? Ja, dus die ja. zal waarschijnlijk maandag dan weer hier uh, op, uh, op de, dit stoeltje in de middag zitten. <lacht> uh, nou, vanavond zijn we er in ieder geval tot zeven uur. Hoe je dingen de wereld in kan helpen. Ik nee, helemaal niet. Het <lacht> is uh, een plauter feit, ja. uh, Maar misschien is het leuk, Tom, als we weer even een spelletje uit het weekend meenemen. Ja, ik dacht aan het rode kleedje. Ja, dat dacht ik dus ook. Heb je een prijs meegenomen dan? Ja, en dat rode kleedje ja, ook. Hè? Tom en Bram, slul maar raak en win wat er onder het rode kleedje zit spel. Normaal gesproken iedere zondagmiddag. Bram neemt dan een prijs mee voor onder het rode kleedje. Hij gaat het aan je proberen te verkopen. En als je dan denkt, hé, hey, dat is een vette prijs, moet ik hebben. Dan kun je dus heel simpel het zinnetje dat moet ik hebben insturen via de Q-Music app. Kom je dan bij ons in de uitzending mag je zo meteen een pitch gaan houden waarom jij moet winnen. Ja, inderdaad. Um, nou, zal ik gewoon het rode kleedje eraf trekken? Kom maar door. All right, een uh, galmpje op de stem, alsjeblieft. Nou, dank. Dan gaat het kleedje eraf. Ach, natuurlijk. Een donderdag afscheidsborrelpakket ja. zit er onder het rode kleedje. Ja, voor ons de laatste van deze middagshow. Als het meer weer vrijkomt. Ja, we hebben zelf hier ook een borrelplankje. Uh, nou, en nu kan je dus ook een borrelplank winnen... met daarin een toosje, een dipje, olijfje, yoghurtje... een pilsje, een nootje, een chipje, een camembertje. Camembert, een nootje, een drankje op de bank. Klinkt als weekend. Ja. Klinkt inderdaad als weekend. Wil jij nou ook zo'n fantastisch afscheidsborrelpakket... Ja, meld je aan door uh, dat moet ik hebben in te sturen via de Q Music App. Oh, dit is fijn. Dit is wel even lekker. We ja. gaan over uh, bijna een weekend hebben. Scoop, drop it op Q. I'm wish Music, stay. Tom en Brams, lul maar raak en win wat er onder het rode kleedje zit spel. Ja, dat weten we inmiddels. Dat is een, een borrelpakket, hè? Een Ik afscheid... ben er al aan begonnen. Ja, want <lacht> uh, wij hebben hier ook een borrelpakket staan. Omdat het onze laatste middagshow is. Volgende week gaan we weer lekker domien op deze stoel. Uh, nou, wat zit er in dat borrelpakket? Toosjes, dipjes, olijfjes, zo'n geurken met boterhamworst, pilsje, nootje, chipje. Ja, die Camembert. Camembert. Camembert. Inderdaad, een drankje die op motor, de moet je rollen om de augurk, hè? Dat is waarom het erin zit. Ja, dat snap ik. Dat is lekker. Ja. Oeh, dan moeten we wel even een, een cool element erbij doen. Oh ja, dat een is beetje kijk. goor. Dus <laughs> is het helemaal weggezweet, Juist. Motor, nou goed, uh, we gaan eens even kijken. Mike, Bastiaan, goedenavond. Hoi, hoi. Goedenavond. Hey. hey, Bastiaan, hoe hangt de vlag er vandaag hey. bij? Heb je een lekker dagje? Ja, best hoor. Lekker aan het werk geweest. Kijk Nu thuis. En nu de werkplaats. Wat voor werkplaats? Timmerman. Timmerman. Timmerman, wat heb je vandaag gemaakt? Ja. Uh, branddeuren afvangen in het appartement. Kijk, moet ook gebeuren. Nou, een lekker, ja. lekker dagje zo. En Maike, wat heb jij allemaal gedaan? Ja, ik heb ook uh, hard gewerkt. Als? Als buksassistenten. Kijk, ook dat. Ja. En is het allemaal goed gegaan? Jazeker, zeker. zeker. Kijk, gelukkig maar. Nou, dan kunnen we richting het weekend met uh, voor één van jullie beiden een borrelplank. Het werkt als mm -hmm. volgt. Jullie mogen allebei een pitch gaan houden aan heel Nederland. Waarom jij moet winnen? Daarna openen we een poll in de QMusic app. En dan mag iedereen die nu luistert stemmen op uh, zijn of haar favoriete pitch. Dus de vraag is, Maaike, waarom zou jij willen winnen? Uh, nou, waarom ik hier graag zou willen winnen... is dat ik uh, een hele hard druk heb gewerkt... maar ook een beetje carnaval heb gevierd. Uh, en mijn weekend is vanaf dit moment begonnen. Dus ik dacht, wat uh, voor betere manier kan ik dat gaan vieren... als met jullie uh, lekkere borrelplank. Nou, inderdaad. Ja, ja. en uh, wel verdiend natuurlijk. Dat vind ik wel, ja. ja. ja. Uh, Astiaan, waarom wil jij zo graag die borrelplankpakket winnen? Nou, wij mogen nog een lekker dagje hard tegenaan. En dan uh, morgenavond gezellig langs de schoonhouders. Die houden ook heel erg van een een plank en een pakket. <lacht> en uh, ja, dan uh, gaan we lekker weekend vieren. Lekker spikkelen met de schoonhouders. Ja, ja, ja. Lekker uh, kan een beetje hoor ik al. Maar nou, dat gaat er altijd heel goed in. Ja, nou, het klinkt als weekend, Bastiaan. Uh, ja, bijna, hè. Nog één dagje. Hartstikke nou morgen. Zo is het, zo is het. Nou, er opent nu een polletje in de Q-app. Je kan stemmen op Maaike, Dan wel Bastiaan. Degene met de meeste stemmen wint. En wij gaan luisteren naar Ellie Golding. Love me like you do bij Q. You're the light. You're the night. You're the color of my blood.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 La, love me like you do Love me like you do La, la, love me like you do Touch me like you do Ta, ta, touch me like you do What are you waiting for? Fading in, fading out On the edge of paradise Every inch of your skin is a hole you? Love Me Like You Do. Op je music. Ja, van dat prachtige Love Me Like You Do gaan we naar de strijd. Ja, tussen Maaike en Bastiaan. Hallo, zijn jullie er nog? Ja, zeker. Ja, daar zijn ah. ze. Ja, jullie hebben allebei uh, gepitcht voor een borrelpakket. Mhm. Mm uh, met van alles daarin. Uh, nou ja, twee hele goede pitches. De stembus is inmiddels gesloten. Je kon stemmen ofwel op Maaike ofwel op Bastiaan. Het is een zeer close call. Oh. Zeer close call. Maar er is wel een winnaar dan wel winnaar is. En die draagt de naam. Bastiaan. Leuk. Gefeliciteerd. Dat is lief, Michael. Maaike, we sturen jou het q prijsbakket op. Heb je toch nou, iets gewonnen deze nee, avond? Helemaal leuk. Dankjewel. Goedjes, hè? Yes, yeah, doei. En uh, ja, Bastiaan, uh, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Ja, die kan je lekker gaan afsprikkelen met, uh, met de schoolfamilie. Hartstikke leuk. Ja, precies. Um, precies. Wat zou jij willen zeggen tegen al die mensen, die honderden mensen die op jou hebben gestemd? Nou, hartelijk bedankt uh, voor de stemmen. En uh, ja, dat was het wel. Tom en Brams, lul maar raak en win wat er onder het rode kleedje zit spel. 12 to 12. Het nieuws van half zeven komt eraan. Nathalie, goedenavond. Goedenavond. Het is bijna echt klaar met kabinet schoof. Maar welk eindcijfer krijgt dat kabinet? Dat hoor je zo. Daarna de top 40 update. Die start vanavond met Thomas Gray. Als je extra goed van start wil gaan... omdat de eerste klanten al in de rij staan...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 Goedenavond, Q-verkeer van Flitsmeister. Files op de A1 Hengelo-Osnabruk bij de grens, 4 kilometer en een kwartier. En op de A15 riddenkijk gorkum bij Gorkum. Daar staat een defect voertuig, 7 kilometer kwartiertje. En flitsers niet gezien. En dan het weer van Weerplaza. Het is nat en koud en 4 graden. Morgen is het nat en koud, maar 9 graden. Het is uh, half zeven. het laatste nieuws met Nathalie van Zuilenkom. Goedenavond. Ja, nog een paar dagen en dan staat het nieuwe kabinet Jetten op het bordes. En dat betekent definitief over en uit voor kabinet Schoof. En welk cijfer geven het kabinet van Schoof? Eén vandaag zocht het uit. Nou, heel kort door de bocht, een zwaar onvoldoende. Een 4,1 blijkt uit onderzoek. Oeh. Premier Schoof komt er zelf ook niet veel beter mee weg. Hij krijgt een 5,2. Ruim twee jaar was Dick Schoof premier van ons land. Hij was iemand die op een zinkend schip stapte... maar het zinken niet kon tegenhouden, wordt gezegd in het onderzoek. Een onmogelijke opdracht. Stij er ook mooi op als je zo'n ja. quote om de oren krijgt. Aan de andere kant, je kan wel zeggen dat je het ooit bent geweest. Dat is wel een feit. Ja. Dat toch? Veel Nederlandse webwinkels volgen hun bezoekers zonder toestemming. Ze verzamelen gegevens van je computerbrowser en volgen je zoekgedrag. De Telegraaf is erachter gekomen dat in ieder geval Bol, Zalando en Weekamp dit doen. Zelfs als cookies helemaal worden afgewezen, word je toch gevolgd en dat mag niet. En we hebben er een medaille bij. Kjeld Nuis heeft brons te pakken op de 1500 meter in Milaan. Het was ongekend spannend om te spelen. Ja, en het was Joop Wennemars ook bijna gelukt. Maar die uh, ja, belandde uiteindelijk op plek 4 door de Amerikaan Stolt. Ja, die kreeg toch nog even een ingeving op het laatst. Maar wel te doen met die jongen hoor, met die, met die Wennemars. Zo, dat is ook wel een pechvogel hè. De, uh, waren niet zijn spelen. Uh, Mattie en Luc, ze zijn natuurlijk voor ons in Milaan. Ze waren of zijn in dat stadion. Hallo mannen. Hey jongens, ja, ja. wij lopen echt net het stadion uit. Het was uh, ongelooflijk. Dit is nu uh, de derde schaatswedstrijd waarbij ik bij ben, waarbij Nederlanders uh, in actie komen. Jongens, ik heb het nog nooit zo oranje gezien als vandaag. Echt alles was oranje. Het leek wel alsof er een middelgroot dorp gewoon was uitgelopen in Nederland. En dat we dat allemaal hier het stadion hebben ingejankt. Ik heb het ondertussen ook nog nooit zo stil gehoord als voor een stadsgroep. Het leek wel een soort kerkdienst, jongens. Ieder hoesje, iedere ademhaling kon je horen. Uh, ja, uiteindelijk inderdaad een teleurstelling voor Hugh Bannermars. Maar, Luc, uh, groot gejuich. Uh, groot, uh, uh, groot, groot, groot, grote blijdschap voor Kjeldnuis. Ja, wat een prestatie, ja, dat klopt, hè? hè? Dat klopt, dat klopt. Echt waar, jongens. Kjeldnuis hebben vier jaar lang um, ja, eigenlijk onderdeel mogen zijn. En mogen kijken hoe hij zich voor één Olympische speler wist op te laden, voor te bereiden. De vele ijsbaden, de vele trainingsuren. Hij heeft alles van moeten laten. En dat hij dan. Op zijn oude dag, 36 jaar, gewoon nog een derde tijd eruit beter personaal. Het hele stadion werd gek toen langzaam maar zeker duidelijk werd dat hij voor een medaille ging. Het was fantastisch. Het was echt, is het ooit gezien, is dit misschien wel zijn belangrijkste en mooiste Olympische wedstrijd ooit. En dat we daar onderdeel van uit mochten maken, is echt gewoon super eervol. En wat, uh, ik ben gewoon heel blij dat ik hierbij was. Ja. Ik ben fantastisch blij dat ik hierbij wil zijn. Ja, fantastisch. Inderdaad. Ja, eentje om in te lijsten. The Last Dance. Ja, en, ja, en misschien nog een, een eervolle vermelding voor Time Snel. Die deed ook mee namens Team ja. NL natuurlijk. Die eindigt op uh, plek 11. Ja, en morgen, uh, dan zijn de dames weer aan de beurt. Hè? Femke Kok ook weer, uh, onder andere, voor het laatst. Daar zijn jullie denk ik ook weer bij, toch, heren? Wij zijn overal bij, want wij zijn de ogen en oren van deze... Op gaan we naar speciale... ja, ja, ja. ja. Cortina. <laughs> Nou, misschien doen we nog even een rondje Cortina, om even te skiën. Dat vind ik vorigje ook zo lekker. Ja. ja, of een koffietje met Giuseppe. Ja, daar komt vast. Goed. Hey, veel plezier daar vanavond. Thanks, boys. Boy. Uh, uh, ja, wil je Matti en Luc volgen op de spelen? Check QMusic kanaal en Mattie Marieke op Instagram. De top 40 update wordt mede mogelijk gemaakt door Auto Taalglas. De vier belangrijkste top 40 hits van vandaag. Dit is de top 40 update. Update van donderdag 19 februari 2026. Zometeen hoor je op 1 mijn voorspelling voor de nummer 1 van morgen. Op basis van alleen de dagstatistieken van vandaag. Op 2 komt een tip voor de top van Maal Smith en Nial Horn. En op 3 de ex-alarmschijf van Shakira. Maar eerst de eerste top 40-hit van Thomas Gray. Gaat ondertussen al 5 weken mee. Ja, of het ook een zesde week gaat worden... dat weten we morgenmiddag vanaf twee uur... in een nieuwe top 40 hier op Q Music. Rumors, Thomas Gray hoor je vanavond in ieder geval op... nummer 4. into the floor into a zoo. We do not. Op 3 in de top 40 update. Ja, vorige week is deze hard gestegen in de top 40. Als ze dat tempo volhoudt, dan zou het zomaar zo kunnen zijn dat ze morgen in de top 10 terecht komt. Nou, uitslag daarvan weten we binnen 24 uur. Top 40 Gaan we naar de nummer 2, die is voor de huidige alarmschijf van Maals Smith en Nile Horan. Ja, vorige week sprak onze vriend Stefan Bouwman met Maals Smith. En toen vertelde Maals dat hij ja, vastliep bij het maken van dit liedje, en vooral de afronding daarvan. Nou, gelukkig was daar zijn goede vriend Nile Horn, die uiteindelijk het missende puzzelstukje op het liedje was. Dat is toch mooi, hè? Ben je artiest? Dan kom je er niet helemaal uit met zo'n liedje... en dan bel je eventjes ex One Direction lid Nile Horn. en dan komt het goed. Het is de alarmschijf geworden, niet voor lang meer... want morgenmiddag kiezen we natuurlijk ook een nieuwe alarmschijf. Ja, en dan kan het toch ook bijna niet anders... dan dat deze gewoon morgen de top 40 in gaat komen, niet dan? Vanavond in ieder geval op nummer 2. De Q-Music...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 But our love is set in store I hope that you Hopje Music Drive Safe. En daarmee gaat de update van 19 februari 2026 als volgt. De archief in: 4 was voor Thomas Gray, rumors. Op 3 hadden we Shakira Zoo. En 2 Smith, Niall Horan, de alarm schijf, Drive Safe. We gaan naar de nummer 1 en die is voor de man die al dik een maand aan kop staat. Ja, sinds Bruno Mars met zijn nieuwste hit op die troon is beland... is hij er niet meer vanaf te krijgen. Maar het kan zomaar eens zijn dat er nog meer hits van hem die lijst in gaan komen binnenkort. Want volgende week is het eindelijk zover. Ja, je zou het bijna vergeten. Dan komt onze vriend Bruno Mars met zijn nieuwe album. Voor nu moeten we het nog eventjes doen met I Just Might. En als ik kijk naar de dagstatistieken van alleen vandaag... is het toch echt wel vrij voor de hand liggend dat hij nog even een week bovenaan de lijst blijft hangen. Je kan trouwens ook jouw voorspelling voor de nummer 1 van morgen doorgeven. Dat doe je via qmusic.nl-top40. Daarmee maak je kans op kaartjes voor een concert naar keuze, inclusief vervoer. Voorspelling wordt gehouden van morgenmiddag. Bruno Mars, I Just Might. De top 40. 40. Bruno Mars, back with a level nummer 1. Yeah. from t tot hier en niet verder. We zijn morgen één dagje vrij... dan zijn we zaterdagmiddag weer terug hier. Ja, dat klopt. Nou, ja. lekker toch? Ja, toch? Dit was hem dan, Tom. Dit was de Q-middagshow uh, ja, van ons. Maandag domain, gewoon weer op zijn plekje. Ja, ook wel eens lekker. Uh, zit uh, Joost dan ook weer op jouw plekje, Lars? Zeker. Ja, maar dan zit er weer iemand anders op mijn plek. Ach, joh, houd toch op. Ja, want ik... Ja, mag ik ook even op vakantie? Stoelen dansen nee, maar jij bent niet. altijd op vakantie. Ik nooit op vakantie. <laughs> nee. Dan weer op Ibiza, ja. dan weer met, je, met je vrouw ergens. Ja, maar nu ga ik dus even skiën. Met je vrouw. Oh, leuk. Ja. waar ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Mag nog even een weekje skiën? Nee, waar gaan we ga heen dan? Saalbach. Leuk. Ja, Oostenrijk. Ja. Nou. nou ik ga morgen weer rijden, dus. Uh, nou. Waar, waar vertel ik dit eigenlijk? Wat maakt ja, het er nou eigenlijk uit? Morgen weer gaan rijden? Ja, rijden. Ja, ja, geen idee. Ik heb we heel erg even... het gevoel dat ik dingen moet gaan zeggen. Doen, maar. Vertel even wat we in die show van jou gaan horen. Oh ja. Nou, we gaan natuurlijk naar Milaan eventjes. Nee, naar Milaan. Je gaat naar Saalbach. Er zijn natuurlijk er is natuurlijk een medaille gevallen. En we hebben daar zo meteen nog een hele mooie oh, op de grond? Ja, sorry hoor. Laten we zitten daar. Tot zover Lars Boelen. Uh, zaterdag zijn we er weer. Uh, vast ook wel weer knok tegen de klok of hoe heet dat Zo kinderachtig. Hoe heet die klok? Jezus. We gaan ja. de tegen die... Knok tegen de tegen klok. Fucking <laughs> kut klok. <laughs> nou. Het zal er wel weer in zitten. Ja. Wij gaan weer luisteren. Hoi hoi. Josje oh, komt eraan ziek. Dat is wel leuk.